Laat maar geen blikplegingen, Eucalypta. Aan ons ligt het niet dat jij vrijkomt. Nee, wij zouden je graag hier laten zitten. En Rijn en Krakras ook. Oh. Waar zijn Rijn en Krakras? Hier achter me. De lafbetten zijn zo benauwd dat jullie nog van gedachten zo veranderen dat ze zich niet eens durven vertonen. Kom eens tevoorschijn, jullie. En zeg het gezelschap eens vriendelijk goeiedag. Ja, ja, hier ben je. Bent...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 Je bent vrij om te gaan waarheen je wilt, Eucalypta. Vee, dat is toch voor elkaar. Gaan we dan samen terug naar het groente bos, Paulus? Ja, dat is goed. Ik begrijp dat je verlangt naar je eigen huisje. Waarom zouden we samen gaan? Daar nou, voelen we geen sikkebid voor. Maar hoe broer is Salomo? Hoe kan je nou zoiets zeggen? Dat is toch gezellig. Alles is dan weer als van met dit verschil. Dat we geen vijanden meer zijn, maar vrienden. Hmm, eerst zien, dan geloven. Nee, nou geen achterdocht meer, oewe Het is toch altijd mogelijk dat Eucalyptus zoiets meent? Ha, <laughs> die Paulus. Lichtgelovig ben je wel. Maar goed, je moet het zelf maar ondervinden.